Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat denkt twee keer zoveel kwijt te zijn... aan verlaging van de maximumsnelheid overdag naar 100 km per uur. Eerst werd nog uitgegaan van 7 à 8 miljoen... maar in de Telegraaf spreekt de wegbeheerder nu van 19 miljoen euro. Zo moeten onder meer de snelheidsaanduidingen op hectometerbordjes... en de draaiborden bij de spitstroken worden aangepast. Over precies twee weken gaat de nieuwe maximumsnelheid van 100 in. Door de maatregel moet de stikstofuitstoot omlaag... en moet de bouw weer worden vlot getrokken. Rond abortusklinieken moeten bufferzones komen om bezoekers en demonstranten uit elkaar te houden. Dat zegt het Humanistisch Verbond na een rondgang. Volgens hen gaat de intimidatie van zwangere vrouwen rond de klinieken onverminderd door. Op sommige plekken is het de laatste tijd zelfs erger geworden. De demonstranten komen vaak uit conservatief-christelijke hoek en duwen folders of plastic embryo's in de handen van de vrouwen. In de VS is een tweede dode gevallen door het coronavirus. Het is een man van 70 die ook andere klachten had. Het aantal besmettingen in China blijft dalen. Gisteren raakten ongeveer 200 mensen besmet. Het laagste aantal op één dag sinds januari. Uitzondering was eergisteren toen er 600 besmettingen bijkwamen. In Hilversum blijft het hoofdkantoor van sportmerk Nike een paar dagen dicht. Iemand die daar werkt zou besmet zijn. Het hoofdkantoor wordt ontsmet. Noord-Korea heeft twee onbekende projectielen afgevuurd, zegt Zuid-Korea. Ze kwamen terecht in de Japanse zee. Met nieuw jaar kondigde Noord-Korea een nieuw strategisch wapen aan. Of deze projectielen daarmee te maken hadden, is niet bekend. Het weer nog bewolkt een periode met regen. Pas in de middag wordt het wat droger en het wordt ongeveer 8 graden. Na vandaag wat zon en soms buien, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. De nachten zijn vrij fris. Dit was het NOS-journaal. Zfm, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers, verkeers- In Noord-Holland is de A7 richting Amsterdam weer vrij na een ongeluk vanochtend vroeg. Tussen Abbekerk en Horen heb je nog wel vijf minuten vertraging. De N207 vanuit Alphen aan de Rijn tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden heb je vijf minuten vertraging. En de N242 bij Alkmaar tussen Heerhugowaard en het industrieterrein Boekelemeer ook vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM, met nu. Opstaan, Now Cause we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 An Egyptian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 Take a bow you lack I'd surely buy you a Cadillac whatever you need anytime Bye-bye.